Meneer Starbuck, meneer Starbuck. Waarom wil kapitein Aangap alleen maar Moby Dick? Waanzin is het. Een heel schip over alle zeeën en oceanen te jagen om één enkele vis in handen te krijgen. Waanzin. Is hij echt zo gevaarlijk? Heeft u hem wel eens te zien? Is hij werkelijk helemaal wit? Eh, schiet op de mast, jij, ja, jongen. Je bent hier op te werken. Schreeuw je longen uit je lijf. Welke potvis die je ziet. Van welke kleur dan ook. Ai, ai, meneer. De mastop is toevallig wel de belangrijkste plaats aan boord van een walvisvaarder. Vanaf het allereerste begin van de reis, als het schip nog maar net de haven uit is... en het nog dagen en soms wel weken duurt voordat de eerste walvisgronden worden bereikt... en er daadwerkelijk gejaagd gaat worden... vanaf dat allereerste ogenblik tot aan het moment dat het allerlaatste vat... Het allerlaatste kruikje en het allerlaatste flesje aan boord van het schip met walvis zijn gevuld. Al die tijd zit er iemand in de masttop op de uitkijk. Om maar geen enkele walvis met ook maar een druppel olie in zijn lijf te moeten missen. Hé, oh. hey, hallo! Oh, hallo? Daar spuit er een! Daar spuit er een? Ja, daar spuit er een. En daar! En daar! Een hele school potvissen. Vissen! Uh, waar? Daar aan lijnzijde! Op twee maal roept Starbuck, man! Starbuck! Rot! Uh, in de sloepen! Leg de lijnen klaar! Neem de harpoenen! handen raad tegen! Draai de kranen! Strijkt die sloepen! Laat ze neer. strijken, zeg ik! Opeens was er overal beweging. In de verte spoten de potvissen hun bruisende fonteinen de lucht in. Dat, dat doen ze! Dat is misschien wel leuk om even te vertellen vanuit een gat boven een kop! Het zogenaamde spoortgat Ja Aan boord rende iedereen door elkaar Harpoenen, riemen en touwen gingen snel van hand tot hand De roeiboten werden te water gelaten Matrozen hingen buiten aan de reling klaar om in de sloepen te springen Het gevecht met de reuzen van de zee ging beginnen En ik ging mee Hoezo niks weten van de walvisvaart Dat zouden we nog wel eens zien Yes Halt Halt zeg ik Meneer Starburg wat is dit daar spuiten ze, kapitein, een hele kudde. Zit er een witte bij, meneer Starbuck? Nee, kapitein. Natuurlijk niet. Hij zwemt altijd alleen. Al die sloepen binnen. Daar hebben we geen tijd voor. Kapitein, het is onze plicht om ze te vangen. Plicht? Zet extra zeilen bij, man. Ik heb haast, meneer Starbuck. Drie jaar lang heb ik zitten rekenen. Ik ken elke beweging van Moby Dick die ooit is waargenomen. Elke tocht van het monster die ooit is vastgelegd. We zitten hem op het spoor. En ik zal hem krijgen. En jullie zullen mij helpen. Je hebt het gezworen. Dat is jullie plicht. Over tien dagen wil ik de kaap ronden. horen, kapitein. horen, meneer Starbuck. Haal die sloepen binnen. En afgelopen was de jacht. Onder de bemanning ontstond enig rumoer. Kijk, elke vissersrein en hoe meer vissen je vangt, des te groter je deel in de winst. Maar Starbuck stelde iedereen gerust. Hé, eh, mannen, ho oh, oh. voor de kust van Chili vinden we er nog genoeg hoor. Hè? Eh? nou vooruit, uh, haal die handel binnen. Toch leek hij zelf ook niet helemaal op zijn gemak. Wat bezielde kapitein Aangap?